Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Twee oudbewakers van een Rabobank-filiaal in Oudenbos zijn veroordeeld voor hun aandeel in een kluisjesroof. Waarbij miljoenen werden buitgemaakt. Beiden kregen vier jaar cel. Volgens de rechter hebben ze op grove wijze misbruik gemaakt van hun functie. In maart vorig jaar roofden ze zeker 200 kluisjes leeg. In de Amerikaanse staat Texas zijn zo'n 250 kinderen weggehaald uit een opvanglocatie van de grenspolitie... waar ze onder erbarmelijke omstandigheden werden vastgehouden, soms al drie weken. Advocaten die de plek vorige week bezochten trokken aan de bel. Veel kinderen waren alleen de grens met Mexico overgestoken... maar volgens de advocaten was een deel ook bij de grens gescheiden van hun ouders. Na klachten van agenten gaat de politie de nieuwe dienstwagen aanpassen. Er zijn klachten over onder meer de ruimte voor in de auto, de verlichting en de wegligging. Veel politiemensen klaagden dat de onderkant van de auto de weg raakt als ze met hoge snelheid over een drempel gaan. Verplichte inburgering voor nieuwkomers uit Turkije lijkt een stap dichterbij. Minister Kolmees schrijft aan de Tweede Kamer dat het kabinet hoopvol is over de mogelijkheden om een inburgeringscursus voor Turken verplicht te stellen. De politie politiek wil al langer dat Turken, net als nieuwkomers uit andere landen buiten de EU, een inburgeringsexamen doen. Maar vanwege een verdrag tussen Turkije en de EU zijn Turken vrijgesteld van hun inburgeringsplicht. De Belgische postmarkt gaat op de schop. Vanaf maart volgend jaar komt de postbode nog maar twee keer per week langs met brieven. Alleen pakjes en dringende post zoals rouwkaarten worden dan nog dagelijks bezorgd. Mensen die willen dat hun brief toch de volgende werkdag aankomt... moeten een speciale, duurdere postzegel kopen. Het weer, zon en wolkensluier zijn tropisch warm bij 33 tot 36 graden. De zuidoostelijke wind draait vanmiddag naar het westen en dan koelt het flink af. Eerst langs de kust, later ook elders. Morgen opnieuw zonnig en dan wordt het 21 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is op de A10 de Ring Noord... één buis van de Koentunnel richting Den Haag dicht door een ongeluk...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 Was snow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 up if you try late to hesitate We can't keep on living FM Z FM's antwoord 106.9 FM baby, that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 No, no, no, you got to prove, yeah, people got to move, Yeah.